4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Lang studeerders die hun boete voor een deel of volledig hebben betaald... krijgen hun geld voor 1 december terug. Dat staat in een brief van het ministerie van Onderwijs... die vanmiddag nog naar de hogescholen en de universiteiten wordt gestuurd. Zij zijn verantwoordelijk voor het innen van de boete... en moeten het geld dus ook weer terugbetalen.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 SP-Kamerlid Van Raak vermoedt dat de ex-premier van Curaçao, Gerrit Schotten, banden heeft met de Siciliaanse maffia. Van Raak wil daarover opheldering van minister Spies. Volgens het Kamerlid blijken de banden uit vertrouwelijke brieven... die afkomstig zijn van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze gaan over de contacten tussen Schotten en een Siciliaanse maffiabaas. De toenmalige minister Donner zou daar in 2011 al van op de hoogte zijn geweest. Van Raak wil weten waarom er niets met die informatie is gedaan. Schotten werd ondanks door het parlement van Curaçao naar huis gestuurd... en hij hoopt na de komende verkiezingen weer premier te worden.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 Maar tegelijkertijd zegt de rechtbank, het weegt niet mee in de straf. Het is niet zo dat de verdachte nu geen eerlijk proces heeft kunnen hebben. Dat is allemaal niet aan de orde. En het is ook zo dat de aanrijding vooral veroorzaakt is... door het roekeloze gedrag van de verdachte. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tien jaar rijontzegging geëist... voor onder meer doodslag. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat de man de automobilist opzettelijk wilde doden.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan op dit moment 10 uh, files, totale lengte 33 kilometer. Dat alles relatief is, bewijst de file op de A16 Rotterdam richting Breda. Op de Van Brienenoordbrug staat 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En daardoor loopt het ook vol. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Zuiter Knopend Klein-Polderplein 3 kilometer. Want er staat een lange file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polder en Knopend-Bregseplein 7 kilometer. En richting Hoek van Holland uh, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend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 met zometeen ons economiepanel klinkende munt. Maar eerst tijd voor ons eurobureau. Fred Stroobans is hier in de studio. Even niet in Straatsburg en Brussel, maar we gaan het natuurlijk wel over Europa hebben. En wel over de begroting. En dat heeft helemaal niks te maken met Griekenland, nee. met steunfondsen, wat dan ook. Dat is gewoon zoals wij op Prinsjesdag een begroting ja. aannemen... voor wat wij uit gaan geven uh, dit jaar in het land. Doet Europa, de Europese Unie, dat ook? En daar stel ik het dus heel veel geruzie over. En ja, want, want weer over iedereen de... zegt altijd geen cent meer. Nee, precies. Er is altijd elk jaar geruzie over de begroting van volgend jaar. Uh, nu weer, over de begroting van 2013. Maar wat nu heel interessant wordt in november... is dat Herman van Rompuy, de president van Europa... eigenlijk de president van al die staats- en regeringsleiders... die regeringsleiders gaat hij weer naar Brussel uh, sommeren, opsluiten om een einde te maken aan het gruzie over de meerjarenbegroting. En dat is het uh, nieuwe budget voor tussen 2014 en 2020. Het gaat over zeven jaar meerjarenbegroting. Daar staat natuurlijk ook in wat ze dan met dat geld gaan doen. Het gaat over een totaalbedrag van ongeveer 1030 miljard. Je moet dat natuurlijk in zeven, in zeven stukjes hakken. En eigenlijk uh, bedraagt het budget het besteedbare inkomen... Zeg maar, van de EU jaarlijks zo'n 120 miljard. Eigenlijk is dat bitter weinig... Dat is 1% van het uh, binnenlands product van uh, elk land. En dus ook van, uh, de, Europese, Dat is een van de Europese Unie. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld in Nederland, de overheidsuitgaven bedragen ongeveer 40% van uh, het ah, BBP. het over. Nee, precies. Maar toch wordt daar enorm veel over uh, geruzit. Uh, omdat um, de lidstaten uh, zoiets hebben van... wij moeten allemaal een crisis, wij moeten allemaal bezuinigen. Dus Europa moet ook maar bezuinigen. Dus één klein detail. Um, een Europese begroting mag nooit rood staan. Dat staat zo in de verdragen. En dat budget staat ook nooit rood. Dus uh, vindt de Europese Commissie, maar ook het Europese parlement... dat je nou net gebruik kunt maken van die Europese begroting... om daar dingen mee te doen die je dan in mindering kunt brengen... bij de uitgaven van de lidstaten zelf. Mm. Als ik vanochtend even te denken heb ik nu een, een, ja, goed, een, voorbeeld. Goed, uh, een goed voorbeeld... En dan zat ik in de auto te luisteren naar Sven Kokkelman... en daar zat een vakbondsman uh, van uh, Defensie... En die had natuurlijk over dat miljard dat de PvdA wil bezuinigen uh, op Defensie. En die zei, nou ja, als we dit miljard moeten uh, bezuinigen... dan kunnen we beter een uh, goed sociaal plan bedenken voor Defensie... en afschaffen maar meteen hm, die handel. Er blijft niks van over. Nou kijk, nu hebben we al, al jaren hebben we daar mevrouw Ashton hè, in Europa zitten. En Lief zij is van de, zaken van ja, de hoge vertegenwoordiger voor Defensie... eigenlijk voor veiligheid en buitenlandse zaken. Zij heeft nu een staf van ongeveer uh, 3000 mannen en vrouwen daar zitten. Je hoort erbij. Over. Je ziet ook heel weinig waarom is dat zo, omdat die lidstaten dat eigenlijk niet echt willen. Want Defensie is natuurlijk echt de hoeksteen van de soevereiniteit. Nou, die, die munt. Uh, die die zijn we al kwijt. Ja. Dus blijft, uh, blijft dus dat leger over. Stel nou dat je zou zeggen van kijk eens, we voegen al die uh, Europese legers samen maken er één leger van, één defensiebeleid. Dan kan dat best goedkoper zijn. En ik heb eens een navraag gedaan. Kijk, er zijn ongeveer 2 miljoen militairen in uh, heel Europa allemaal opgeteld, hè? die legers van al die landen. Maar nu blijkt dat uh, de inzetbaarheid maar 10% bedraagt. Het is behoorlijk ineffectief. Dus misschien kunnen we, uh, we moeten het leger hier niet op, uh, afschaffen, moet niet opheffen, maar het enige wat we misschien kunnen doen... als we nou echt zouden kunnen samenwerken in het Europees leger... materieel samen aankopen, et cetera, uitruil van uh, militairen... dan kun je misschien en bezuinigen en tegelijkertijd toch een beetje... die krijgsmacht behouden en dan krijg je een beetje het paradoxale beeld... dat om je eigen soevereiniteit in stand te houden dat je meer Europa... Nodig hebt. Daar mag je over nadenken. Daar zullen we over nadenken. Maar je, je eindigt daar altijd mee. Nee, maar de paradoxjes nog veel erger. Want om je eigen soevereiniteit in stand te houden, hou je, je eigen defensie. Maar dat kan je niet betalen. Dus je, je bezuinigt het kapot. Roel, wil even reageren. Ja, Rol ja, Jans, een van de, van de panelleden. Ja, samen vet, met, overigens, Marianne Thijssen. Ik heb begrepen dat Groot-Brittannië eigenlijk overweegt om maar zo'n beetje. Buiten die begroting te gaan staan. Dat nou, ze hebben gezegd dat een ja. aantal dingen willen we niet meer aan meedoen. En we gaan eigenlijk maar aan de kant staan, laat die Eurolanden maar een eigen Europese ja, het is begroting de, de, de maken. De en wij, picking. Hm? Ja, en wij doen wat anders. Is dat niet het begin van de ont, ontrafeling van het hele Europese project? Uh, nou, het uh, begin van de ont, het, het zou wel eens kunnen zijn dat, uh, want Herman van Rompuy heeft, uh, nee, hij heeft, uh, schrijft altijd geheime brieven aan die, aan die <laughs> staatshoofden. Want en want en in, een van, in een van die brieven staat ook een voorstelletje om ook de eurozone een apart budget te uh, te geven. Ik heb ook al een bedrag van 20 miljard per Daarom jaar. Daarmee zegt van... hij dus een beetje wat, wat Roe aanhaalt wat Engeland zegt. Laten we twee begrotingen naast elkaar laten bestaan. Ja. Eén voor de landen die de euro ja. hebben... Ja. En maar, voor de landen die hun eigen maar hebben. Maar Gro Groot-Brittannië is wel echt een buitenbeentje. Want al die nieuwe lidstaten in het oosten van Europa. waaronder één sterke aanvoerder Polen. die willen onder geen enkel beding dat er bezuinigd wordt op die Europese begroting. Want die krijgen heel veel geld uit die pot. Ja, voor het bouwen van bruggen en wegen. Ik was afgelopen weekend in een heel klein Tsjechisch uh, dorpje op. Maar zo'n 30 kilometer van Praag verwijderd. Voor de eerste keer in de geschiedenis... hebben die mensen hun wc kunnen aansluiten op de riolering. uit Europa. Met, ja, dit ja. wordt natuurlijk wel uit die Europese subsidies... en die structuurfondsen uh, betaald. Dus die landen is er heel sterk aan gelegen... dat, uh, dat er een, een sterke Europese uh, begroting is en blijft. En die oh. willen eigenlijk niet dat er een soort splitsing komt... tussen Eurozone en uh, de rest van Europa, van de, van de Unie. Oké. Okay. Dus, ja. okay. Ik vraag me af of Cameron dat uh, binnenlands verkocht krijgt. Het belang van Europa, namelijk het aansluiten van een wc in Tsjechië op het riool. <lacht> Ik geloof niet dat hij daar de verkiezing mee gaat winnen met dit soort dingen. <lacht> We gaan verder met Klinkende <lacht> Munt, ons economieprogramma-panel. Uh, <lacht> en vandaag met, u hoort hem al, Roel Uw Jansen, financieel publicist. En Marianne Thijssen, een van de eigenaren van de Five Degrees. Een bedrijf dat financiële producten... Ontwikkeld. Um, laten we uh, met uh, Athene beginnen met mevrouw Merkel. Ze is daar net gearriveerd. Veilig en wel. Veilig en wel, want er was nog de vraag. De, de, enorme demonstraties. Ze zouden eerst verboden worden, maar dat zou te veel uit de hand lopen... als dat gingen handhaven. Dus het is een beetje mondjesmaat toegestaan. Uh, Merkel heeft zelf gezegd, ik ga niet met geld komen. Uh, de, de Grieken zeggen, we hoeven ook geen geld... maar we willen uitstel van die zware maatregelen. Die willen we uitsmeren. En zij wil natuurlijk niet helemaal met lege handen komen. Dus wat meldt het ANP? Dat ze gezegd heeft... Of het, nee, het, het bericht is alweer weg. Oh, maar het, het, was, het was in het Engels, het zal EPI geweest zijn... Ze heeft gezegd: Ja, um, we, jullie moeten wel blijven bezuinigen. Maar ik zie wel licht aan het eind van de tunnel. Zou die Grieken erin trappen, Marianne? Nou, ik denk niet dat de Grieken daarin trappen. Dat vind ik echt weet je, dat, dat een. Zo'n ouderwets uh, hiërarchisch geheel. Hè, de, de, de, de, de madame komt over en die geeft drie schouderkloppen. en alles zal rechtkomen. Hm. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Uh, wat Merkel daar kan doen, is natuurlijk uiteindelijk, denk ik, bitter weinig omdat uh, de, de, de, zij a natuurlijk niet alleen degene is die beschikt over Griekenland. Dat moeten ze met z'n allen doen. En de vraag is, uh, wanneer gaan ze wat doen met Griekenland? Ja. He, en, en, en, en dat komt steeds nader. He. Iedereen gaat zich er nu mee bemoeien. Ik denk dat de onderhandelingen achter de schermen al flink... Uh, uh, zijn afgelopen. En want, wat doen, dat is, zoals het IMF zegt... het Inter monetaire ja. fonds... het afwaarderen van de schulden. Dus ja, afwaarderen of uh, la, uh, over, uh, pas over vijf jaar laten herfinancieren... Ja. over tien jaar de rente verminderen. Uh, uh, al dat soort dingen. Ja, okay, je hoeft niet tijd. gelijk af te schrijven. Dat tijd. Is tijd. Maar, goed, maar tijd maar het... is uiteindelijk hetzelfde. Ook geld, bedoel je. Maar Roel, want dat afwaarderen, je hoeft dat niet te doen. Het IMF kwam deze week in het nieuws met het bericht dat zij dat wel wilden. Het werd ook meteen wel ja. weer een beetje genuanceerd... Ja. Hè, door, door, door, ja. door Menno Snel, de Nederlandse vertegenwoordiger ja. daarbij. Maar toch werd het gezegd... en er is dus wel degelijk een school die echt zegt... joh, afwaarderen. En dan is onze ja. minister onmiddellijk weer... Jan Ketjesterjaer, ja. hoog in de boom. Zegt, nooit doen. Dat ja. kan niet. Kijk, Menno Snel komt van het ministerie van Financiën. dus Die uh, is denk ik meteen op zijn vingers getikt door, minister, door de minister... Uh, ik snap ook wel dat de jager zegt, nooit doen. Je moet niet onderhandelingen ingaan en zeggen... ja, nee, we zijn best bereid om een beetje toe te geven. Nou, dat is geen toch om even van... tussen de regels te lezen, nou, Roel. Ja, hij mag. zei niet uh, nooit. Hij zei, dit is nu niet aan de orde. Precies. Hij zei het heel subtiel. Hij zei, het is dus nu niet aan de orde. En ik hoorde hem eigenlijk vanochtend al zeggen... dat inderdaad dat tijdrekken, hè, ja. dus het uitsmeren... over een langere periode van die leningen... die Griekenland moet gaan terugbetalen aan de Europese landen... dat, dat, misschien een, dat hij dat niet uitsloot. Ja. Dus daar zal het wel op, uit, op neerkomen. Maar ik vind eigenlijk nog iets anders... Eh, om te beginnen, Merkel, dat is, dit is echt een politiek bezoek. Zij oh. heeft die uh, Griekse premier, die Samaras, heeft zijn hart onder de riem willen steken. De partij van Samaras die zit in het Europees parlement bij de Europese Volkspartij. Dat zijn nou de Christen-Democraten, hè? de partij van Merkel. Dus dit is eigenlijk een beetje een politiek onder onsje van de Christen-Democraten ja. geweest. En uh, zij ziet ook wel dat als ze deze niet steunt, dan houdt het politiek gezien in Griekenland ja. op. Dan ga je of naar links, die lui van uh, Tsipras, hè, die, uh, die eruit die, willen. Die linkse lui die eruit willen. Of je gaat naar rechts, naar de die nieuwe dageraad van de neo, neo, neo nazis zou je moeten zeggen, eigenlijk in neo Griekenland neofascisten. Ja, die er ook uit willen. En dat is dus. Uh ja. Dat is dus nog dramatischer, en? dus dan maar liever met deze doormodderen. Ja. En, uh, ik ben heel erg terughoudend wat betreft dat afschrijven... of kwijtschelden van de Grieken, want je beloont hun slechte gedrag. Ze mm -hmm. hebben keer op keer laten zien dat ze niet doen wat is afgesproken. En wat eigenlijk nog pijnlijker is, de Portugezen en de Ieren... die zich wel aan de afspraken houden en die toch redelijk voortgang maken... met die aanpassingen die ze zijn opgelegd, ja. die, uh, die staan dan in de kou. Want die... Proberen zo goed als het, kwaad als het kan. Dan er wat is het niet gelijk, monniken, gelijke kap. Nee, bedoel in de je, de en de dat, nee, wordt Dus de, zeg maar, de, de, de, de, de, de, ja, het, dat zo gauw in zondaars en, en, en zo getrokken Maar de lui die zich dus niet aan de afspraken houden, die worden ja. dan beloond met schuldverminderingen. Ja, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dus duw je net zo lang tot je het breekpunt te pakken hebt van ja. een land, een bedrijf. Hè, want daar gaat het ja. natuurlijk om. En als je dat denkt te pakken te hebben gehad, dan ga je dus uit onderhandelen. Zo, en dat ik, is wat ze nu aan doen. En dus is dat ook, speelt dan ook hier een rol dat in de achterban van de partij van Merkel, het CDU, dat daar al onrust is? Dat, dat daar ik. al uh, mensen zijn die zeggen: wij stappen de partij uit, we gaan een ja. eigen partij oprichten. Ja, nee, ze hebben natuurlijk. En, en ik denk dat dus de, alle eh, leiders in alle landen, eh, en alle eh, en, eh, leiders van DNB, van eh, de, de nationale banken. Al dat soort mensen zitten natuurlijk nu in een, een, een gigantisch spel met stakeholders... wat ze ja. hè, om, al die ballen in de lucht moeten blijven houden om niet te laten vallen. Ja. Inclusief een land. Hè, want uiteindelijk hebben we allemaal gezegd... we willen Griekenland er toch niet uit hebben. Ja, weet je, En dat spel moet natuurlijk zo voorzichtig en stap voor stap gespeeld worden. Ik bedoel, daar kan alle kanten schrijven. We moeten links om, we moeten rechts om, we moeten daar. Dat is de buitenkant. En uh, de rest zien wij niet. Hoe? Ik, de, ja, ik denk dat je misschien zou moeten komen... tot een soort uh, voorwaardelijke uh, ja. schuldsanering. Uh, ja. Dat je ja, telkens je zet, als je dit doet... dan krijg je een klein beetje schuldvermiddeling. Ja. Als je de belastingen op de mensen die in Griekenland... nog steeds buiten het belastingstelsel vallen... de Reders bijvoorbeeld, of die Dalen. 1900 mensen... Het is echt mensen. een kindje op voeden. En bij ja. alles wat hij goed ja. doet, ja. krijgt hij een snoepje. Ja, zo is ja, ja, ja. Dat ja. zou je moeten doen. Eerst hm. die maatregel duwen, duwen, nemen... Duwen. en dan ja. krijg je een klein maar. beetje schuldvrijstelling. Ja. Even naar een ander... IMF-ding. Want dit was het, waar ja. het IMF mee kwam. Misschien moeten we de schulden nog uh, vandaag of vandaag. Ja, dat was meen ik ook vandaag gisteren nieuwtje dat het IMF zegt. De drang tot bezuinigen neemt nu wel heel erge vorm aan, ook in landen als Nederland en Duitsland. Doe toch maar een beetje voorzichtig. Kijk eens even naar het tempo waarin je dat doet. Misschien gaat het wat hard. Komt het IMF ook ineens mee, Roel? Nou oh ja, Verbaasd dat is wel interessant. Het IMF is, is sinds jaren dag staat het bekend als de harde saneren en ja. uh, de harde de killen... Uh, de kille uh, ja. ja saneren en zo uh, en nu ineens zijn ze eigenlijk zeg maar een beetje naar links aan het opschuiven. en, en een soort van uh, gewetensvolle positie aan het innemen. van wees nou toch voorzichtig. en ga niet te hard en loop niet te hard. want als iedereen tegelijk gaat bezuinigen. en op de rem gaat stappen. ja, dan knalt die wereldeconomie. die knalt wel met een enorme uh, ja. smak tegen de muur aan. En dat wil het IMF uiteraard voorkomen. want er heeft niemand uh, lol bij en niemand baat bij. Dus men, je ziet dat ze echt overal nu aan het. al een tijd trouwens hoor. dit is niet vandaag of gisteren voor het eerst, maar al een jaar of wat. Ja, of twee of zo, een beetje, een beetje die kant op aan het gaan zijn. Ja, zij waren ook eigenlijk de eerste die zeiden: van overheden moeten het tekorten laten oplopen. toen de financiële crisis in 2008 uitbrak. Ah. En nu zeggen ze eigenlijk: je moet voorzichtig zijn met het, eh, met het terugdringen van die tekorten. Ik, ja, ik ze denk... leren van de praktijk, want ze zien in de praktijk dat het ook niet werkt. dat keiharde, want ze hebben geconstateerd dat de goede landen het slechter doen en de slechtere landen het nog iets beter doen. Nee, ja, ja, maar ah. relatief iets beter dan dat ze deden. Ik bedoel, hebben ze niet geleerd van de ervaring van de afgelopen paar jaar? Nou, ik denk dat de, de, in, de, in, in Spanje en in uh, Ierland en in Portugal. dat er wel stappen zijn gemaakt. Mm. He, door maar te blijven duwen. Ja. En mm -hmm. niet rukzichtloos, dus eerst op vakantie gaan en dan zeggen. ja, ik kan niet betalen. Ja. He, dus dat, dat, dat soort dingen, mm. dat, je, uh, dat je dat dat weer op zijn plek douwt. Ja. Zij, van... zij worden beloond door dat gedrag. Want ze krijgen een lening van 4,3 miljard tot 2014. Of... En ze krijgen een jaar langer de tijd Wat om een bedoel? begroting op orde te krijgen. Nou, ik weet niet of dat belonen is. Ik bedoel, als je jeugdwerkloosheid nog steeds 25 procent is... Ja. En je moet wel dus ergens de, de machine blijvend laten lopen. Ja. En het is nu eenmaal zo suf dat dat erin zit... dat je je leningen niet hoeft af te lossen... en dat je je mogelijkheid om bepaalde dingen te doen. Amerika is eigenlijk altijd... en de discussie hebben we ook een paar keer gehad... waarom doet Amerika wel de ge geldkraan steeds open... en gooien wij de geldkraan zo hard dicht? Ja. Ja, dat zijn die twee verschillende opvattingen. Maar ik wel blij ben dat we nu langzamerhand ook wel af en toe wat losser kunnen gaan. We, Duitsland toch niet? Nee, maar dat komt wel. Duitsland ik is dat... doodsbang daarvoor. Ja, maar die, die, de, dit hou je ook niet vol op deze manier. Ik, ik heb nog steeds het gevoel dat ze zeggen... als ik het vraag aan het slechtste jongens in de klas... moet ik een goed voorbeeld geven. En uh, Dus nu moeten we misschien aantrekken... volgend jaar gaat het wel weer wat losser. En dan... Uh, gooien we misschien wat meer erin. De ECB kan ook alweer wat meer doen. Heeft ze probeer, wij, ik denk wat wij proberen nu als landen... is alles zoveel mogelijk Europees te maken qua schulden. Dan hebben wij het niet. Ja, zo simpel is het. En uh, dan willen we wel doen zoals Amerika doet... en er meer geld in gooien. Dat ja. is, denk ik, een, een ja. simpele oplossing. Nou ja, het, het grote ja. risico wat het IMF nu ook aan het lopen is... is dat je dus eigenlijk eh, toestaat dat die schuldenberg van overheden... maar groter en groter en groter wordt. En daarmee worden ze eigenlijk, zeg maar... Kun je wel zeggen, op de korte termijn is het misschien wel verstandig wat ze zeggen... van doe het rustig aan en laat die schulden maar een beetje wat ze zijn. Ja. Maar ondertussen, de Verenigde Staten is eigenlijk... Uh, eigenlijk ook bankroet moet je zeggen. Ja, die hè? hebben een gigantische schuld. Europa en die blijven dat plafond Maar opdelen. Ja, die gaan maar door. Die, <laughs> die gaan, gaan maar door. door. Ja, die Europa op heeft een gigantische ja. schuldenlast waarvan men niet weet hoe die, ja. waar, waar de pijn komt en hoe die verdeeld moet worden. Dus het is ongelooflijk ja. risicovol. Je, je hebt een soort uh, ja, dus een soort suikertaat. Ja, nou, nou, nog één dingetje erover. En stooit. dan gaan we het over de ruzie tussen de Nederlandse banken hebben. Maar even, even nog één dingetje toch. Het IMF heeft ook op een andere manier is er tot keer uh, gekomen. Want we hebben het nu over de schuldsanering en dat soort zaken. Maar ze willen ook dat die landen wat gaan verdienen. Die, die zuidelijke landen. En wat moeten wij nou doen? Nederland en Duitsland met name. Onze lonen nou lekker laten stijgen. Ja. Dan wordt onze export duur. En, de, en dan importeren zij dat niet. Maar dan ja. kunnen zij exporteren. Want zij ja. zijn al lekker goedkoop. Ja. Dat, dat, dat is ook. Dat zou de IMF vroeger ook nog gezegd hebben. Maar ze kunnen niet anders. Het is het oude idee, he, je hebt overschot en tekortlanden. He. Wij behoren met Nederland en Duitsland tot overschotlanden. Als wij nou eens wat meer besteden, dan kunnen wij onze bestedingen gebruiken om de tekorten van die tekortlanden weg te werken. Want ja. we gaan daar dan dingen kopen. Maar ja, het probleem blijft de Grieken kopen of kochten Mercedes en, en mooie auto's. En wij gaan niet eindeloos veel Griekse olijfolie en Griekse olijven kopen. Of vetakaas. Of, nee. Dus het is een ongelijke handelsrelatie waar je Denk het mee zijn te maken hebt. we natuurlijk een Duitse en... auto produceren die op olijfolie ja, loopt. nee, dat zou de ja, fabriek ja. in Griekenland neerzetten. Ja, ja. Dan wordt het nu tijd voor een ander onderwerp. Kijk, krijg zo de indruk. Hier kwam er natuurlijk einde aan. Uh, er is glazen in de bankenwereld, uh, Marianne. Uh, jij komt uit de bankenwereld. ABN AMRO namelijk. De Rabo voelt zich meer dan ING. En uh, in de samenwerking... in de Nederlandse Vereniging van Banken... die ligt dus plat. Want de Rabo voelt zich meer... want die hebben nooit steun gehad. ING natuurlijk wel. En die schijnen zich een beetje argant uh, op te stellen. Uh, is dit... Een serieuze ruzie? Nou, ik denk wat voor het eerst in het bestaan van de NVB is... dat zo nee, openlijk van Banken, ja, we zeggen het Dat weer, ja. zo openlijk uh, uh, de, de, de, de, de, elkaar wordt losgelaten. Dus niet meer een, met één standpunt naar buiten komt. Slecht moment. Ja, dat vind ik dus. <lacht> ja, maar ik vind dat ook echt een slecht maar, moment. Maar is het niet juist omdat de situatie van de banken zo slecht is... Tuurlijk. en zo problematisch dat je dan dit ja, soort ruzies ze krijgt? ze willen allemaal gaan ze voor zichzelf nu. Ja, dat ja. is uiteindelijk het verhaal. En, uh, en blijkbaar als je dus bang bent uh, voor je eigen hachie... dan uh, laat je de anderen vallen. En voor mij, ik bedoel, is de, dan kan jij misschien op een gegeven moment wel overleven, maar dan moet je vragen: wat voor landschap overleef je dan? Maar en, hoe lopen ze uiteen? In, met, met wat voor soort beleid, maatregelen of wat dan ook? Nou, de, Wat ze, gaan ze anders doen dan de anderen? Een voorbeeld nu is met de, de, de, de onroerend goedmarkt. Mm -hmm. He, dus daar hebben zowel ING als Rabo... hebben ieder apart nu een oplossing aangedragen om die te tackelen. En de onroerend goedmarkt heeft natuurlijk veel uh, invloed... op de balans van de banken. Mm -hmm. He, dus uh, ja, als jij, als jij denkt dat je een betere oplossing hebt dan de ander... Het enige wat voor mij de vraag is... dus de, de, de NVB is natuurlijk een soort overlegorgaan. Niet in over concurrentie, hè, dat, dat is echt verboden. Maar hè, dus je kan dingen doen voor Europa, je kan... Uh, je kan gezamenlijk naar buiten, buiten treden, en lobbyen. Ja, ja. ja en, en dat laat je nu los. Dus voor mij ben je... Uh, of de hele sterker blijven alleen over. Maar alle kleintjes. Hè, dus je hebt er van landschotten ja. en alle, die moeten allemaal. de staals, weet ik voor wat er allemaal nog over is. Die moeten allemaal voor zichzelf opkomen. Nadat die hebben geen, geen deuk in een pak boter meer te slaan. Nee, Roel, zijn dit conflicten die eigenlijk altijd er al waren, maar onder de, onder, onder de oppervlakte bleven, ja, omdat het, er geen problemen waren. Het, maar nu zijn er problemen en nu. Ja, dat zeker. Het verhaal ging een beetje. Hè, misschien weet Marjan dat ook nog wel. Dat eh, eigenlijk de NVB werd vroeger door de ABN Ambro gerund. Hè, de nette bankiers, die runden die Boel. Maar ja, dat is nu een staatsbank, dus die zijn eigenlijk weggevallen. Dan heb je de Rabobank, de grootste bank van Nederland, min of meer... Uh ongeschonden door die financiële ja, crisis gekomen. Ja. Maar die moet wel opdraaien voor alle uh, depositogarantiebetalingen uh, ja. en zo. Maar zij dus een, zijn de grootste hypotheekverstrekkers. Ja. En als een bank omvalt, hè, zoals DSB of in de tijd met hier en zo... Die, uh, dan moet Rabo moet dokken. Nou, hm. daar hebben ze natuurlijk geen zin in. Ze betalen een kwart, als ik het goed begrepen heb, van de begroting van de NVB. Dan denken ze ook, ja, willen we, als, als dat al zo is... willen we meer zeggenschap en willen we meer te vertellen hebben. Ze voelen zich zo Duitsland van de bankenwereld ja, eigenlijk. Maar ja. ja. dat, dat is, he, noblesse oblige, punt. Oh, ja. en, uh, dat, je bent groot en, je, en je moet dat, dat deel van de taart moet je ja. gewoon eten. De, uh, natuurlijk zijn er uh, hiervoor ook verschillen geweest. Het blijft een gremium, iedereen heeft zijn eigen belangen. Het heeft wel een rolerend voorzitterschap altijd gehad. Uh, dus de, de, uh, ja, dan, ik vind het moment waarop ze dit kiezen, de onmogelijkheid van uh, met name twee mannen om bij elkaar te blijven, dus de ja, ENG goed. en. Uh, ja. En de, en, de, en de Rabo vind ik dood jammer. De kranten mm -hmm. weten ook feilloos gave koppen van die mannen neer te zetten dat je ziet dit wordt nooit meer wat. Uh, dus, ik, maar ik ja, ja, ja het is het is dus behoorven, wat, behoorven het dood ook, jammer, ook gevaarlijk vraag, is het ook? Want het is, nou, het is niet alleen ja, op jammer. de banken af ja. in Europa. He, ja. De bankenbelasting ja. komt op ze af. Ze moeten straks een banken eten afleggen, Basel. Bankiers bankier de Basel III, ja. die kapitaalverhoging van de banken. Er komt misschien een tuchtcollege ja. voor banken en zo. Er komt heel veel op ze af. Ja. En dan is het natuurlijk dood. Um, en, Dood, en ja. deze concrete actuele strijd die gaat er dus over. Je noemde onroerend goed, daar zijn ze van afhankelijk. Ja. Ze hebben heel veel onroerend goed in bezit. We weten ja. allemaal dat dat veel minder waard is. Ja. En als je dus heel veel onroerend goed hebt, moet je dus heel veel afschrijven. Ja, en dan, en dan, en dan is... zeg jij, de rabo is de sterkste... en die moet dan ook maar het meeste afschrijven en niet zeiken. Nee, de, de, de, het, het, het, het, het zal gaan. Ieder moet natuurlijk voor zijn eigen balans zorgen hè, met dit... He, het het de depositogarantiestelsel is een omslagstelsel. Maar dit is gewoon, je moet uh, voor je eigen balans zorgen. Alleen, welk plan gaat dat worden? Dus hoeveel controle heb je uiteindelijk dan nog op je, op je eigen balans? Dat, ja, is, ja. en dat was er is het toen Toen is dan de ruzie en de omwin een beetje ontstaan. Omdat de Rabo vanuit niets, uh, de andere banken wisten dat niet ineens kwam... met het grote plan voor de woningmarkt. Ja. Omdat zij natuurlijk inderdaad ook leider zijn als bank. Op de, en dat daar die de pest over in had gekregen. Want die waren zelf ook bezig. Ja. Ze waren alleen net even ja. wat eerder. Wat en heeft dat ook rol-effecten voor de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf, waarvan iedereen zegt dat is de banenmotor van Nederland? Ja, en die dat... klagen dat ze geen geld krijgen. En die, dat wordt in deze situatie, met deze ruzie, niet, niet beter. Nou ja, ik weet niet of die ruzie daar nou nee. wel veel van, op, van invloed zal zijn. Want dat kunnen banken natuurlijk gewoon individueel beslissen. En ja. dan gaan ze gewoon door met de kredietverlening die ze willen geven. Maar daar zit sowieso de klat in natuurlijk. Dat ja. alle banken terughoudender zijn met verstrekken van kredieten. Want ze moeten meer kapitaal aanhouden. Want ze hebben al die. Hè, die komen straks een belasting die ze moeten betalen. En zo. Dus er zijn redenen voor banken om daar wat te doen. te De Nederlandse bank zijn. heeft vandaag ja. laten weten dat die buffers nog groter moeten ja. worden. las ik, Er ja. kwam een bericht van de, bank, van de Nederlandse bank. Die moeten nog steviger, die buffers. Maar, zeggen ze dan erbij, dat mag absoluut ja. banken niet ten koste gaan... van jullie kredietverlening ja. aan vooral het midden- en kleinbedrijf. Ja, en daar letten dat wij op. Het, ja. Dat, dat ja. gaat natuurlijk niet dat samen. Dat is de missie vanuit het uh, uh, ja. uh, uh, ja. uh, ja. uh, Ik vind Amsterdam. alleen omdat dat de NVB misschien nog uh, uh, ook in de hand en eigen boezem moet stoppen. Uh, en of ze de juiste man op de juiste plek hebben zitten. Hebben we het over Boelenstaal? staal? Ja. Ja. Dat is de baas van de Nederlandse ja, Vereniging van Banken? die zijn taak is de boel bij elkaar houden. Ja. Mm -hmm. Even heel kort nog jouw mening, Marianne, over het volgende. Heel, heel kort, de Nederlandse Hypotheekgarantieclub... Ja. die heeft heel erg geprotesteerd tegen de maatregel... dat je straks, als je een lening wil aangaan voor het verbeteren van je huis... dat je dat maar uh, voor een beperkt gedeelte vergoed krijgt. Ja. Uh, uh, of uh, dat ze daar garant voor staan. En voor dat garantiegedeelte wil de bank ook alleen maar fourneren. <laughs> En dat roept, iedereen roept daar schande van, dat, dat schadelijk is. Ben je het eens? Uh, ik uh, vind dat een hele moeilijke. Kijk, je, je, je komt in een subjectieve beoordeling... wat nodig is voor de waarde van je huis te hmm. verhogen. En dat vind ik dus voor een bank bijna onmogelijk. Ja, je moet dan wel een taxatierapport... Hè, ga je weer opvragen of niet... Maar ik vind dat een hele moeilijke eh, uitgangspunt... om daar je hypotheek op te vertrekken. Hm. Eh, eh, aan de andere kant, als iemand gaat verbouwen... en die wil eh, allemaal gouden kranen en gouden blad, gouden muren hebben... dan zeg ik ook, ja, daar is het ook niet voor bedoeld. Hm. Eh, dus... Eh, maar de, de andere kant is de, de dat je hier, en dat is wat iedereen ook zegt, is dat je, heb je nou dan ga je de huizenmarkt, ga je die daarmee een beetje uh, verstieren. In de zin van dat je, je huizen sowieso minder waard worden omdat je ze niet kan opknappen. En dan ga je de negatieve spiraal in. Dus nou. Ja. Goed, Marjane Tijssen hoor hoorde u als laatste. Dankjewel. je ook bedankt. Dit was De Villa. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. Zo meteen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1 Journaal met Tim Overdiep. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon wat namen noemen van mensen die we uh, in de uitzending hebben. Het is net zo makkelijk. <lacht> kan de luisteraar alvast in zijn of haar hoofd bedenken... wat voor nieuws daarbij hoort. Klaas Knot, Henny Vrienden. Ton Heert. Edwin van Kalker, Peter La Is. Nou, Die kunnen allemaal plaatsen. Heerlijk Hollandse namen. We beginnen in Athene en daar hoort de naam bij van Angela Merkel. de hoofdpunten van het nieuws, die krijgt er van Renate Evers. Radio 1, het NOS journaal.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 SP-Kamerlid Van Raak vermoedt dat oud-premier Schotten van Curaçao... banden heeft met de Siciliaanse maffia. In vertrouwelijke brieven van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken... wordt volgens hem gerept over contacten tussen Schotten en een maffiabaas. Van Raak wil opheldering van minister Spies.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 En bondskanselier Merkel ziet licht aan het einde van de tunnel voor Griekenland. Op een persconferentie in Athene zei ze dat de situatie niet uitzichtloos is. Ook benadrukte ze dat ze wil dat Griekenland in de eurozone blijft. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu 19 files in het land. 64 kilometer in totaal. Veel is de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij de West, 3 kilometer lang. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... de nasleep van een ongeluk op de A16... is 7 kilometer file tussen Knoopert Ketelplein en Knoopert-Tabrechtseplein. En de andere kant op staat ook 7 kilometer richting Hoek van Holland... tussen Moordrecht en Knoopert-Tabrechtseplein. Daar is de rijstrook dicht en dat is... De de strook bedoeld voor vrachtauto's. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag, rumoer in Griekenland. Vrouw Merkel is in Athene. Het bezoek van de Duitse bondskanselier heeft het centrum van de Griekse hoofdstad tot ondoordringbare vesting gemaakt. Maar het hoopt Merkel vandaag te kunnen bereiken. Fraude in de wetenschap, onzorgvuldig, onjuist, fictieve gegevens. Conclusies van het Erasmus Medisch Centrum over wetenschappelijk onderzoek van professor Poldermans. Die legt zich er niet bij neer en gaat de tegenaanval. U hoort hem straks tussen nu en half zeven vanavond. Licht aan het eind van de tunnel. Dat beloofde de Duitse bondskanselier Merkel de Grieken tijdens haar bezoek aan Athene. In een gezamenlijke persconferentie met de Griekse premier Samaras zei ze te begrijpen dat de Grieken zware tijden doormaken. en dat ze hoopt dat het land binnen de eurozone blijft. Ze bood Griekenland extra Duitse hulp aan. Dat zijn projecten voor verbessering van het gezondheidswesen. en projecten voor de modernisering van de regionale verwalting. We hebben nu de voorwaarden geschaffen dat deze beide projecten starten kunnen, en daarmee is ook een nieuw kapitel opgeschlagen in onze samenwerking. Het gaat om projecten om de gezondheidszorg te verbeteren. Met het starten van deze programma's begint een nieuw hoofdstuk in onze samenwerking. Aldus Merkel. Ook in Athene, onze correspondent Connie Keizer. Connie, begrip, extra Duitse hulp. Dat klinkt alsof de twee daar helemaal op één lijn zitten. Ja, die indruk gaven ze ook wel op die persconferentie. Samaras noemde Angela Merkel een vriendin. En Merkel zei dat Duitsland en Griekenland goede partners willen zijn. Ik denk dat er Samaras tevreden zal zijn dat Merkel steun uitspreekt. Bijvoorbeeld voor die economische ontwikkeling en groei in het land. En ja, Merkel was ook toch wel optimistisch positief, uh, heeft ook gezegd dat Griekenland veel bereikt heeft, uh, vooruitgang heeft geboekt op het gebied van terugdringen van het financierings tekort. En ja, hier in, in Griekenland zeggen commentatoren ook van ja, we zien toch wel wat een verschuiving, enige verschuiving in de positie van Merkel, want ze zei bijvoorbeeld ook als Griekenland lang in recessie blijft, is dat ook slecht voor Duitsland. Als uh, Angela Merkel dan vriendin wordt genoemd, uh, als er aardige woorden zijn van die vriendin voor, de, voor Samaras, uh, is dat al genoeg of hoopt hij die stiekem op meer? Bijvoorbeeld op meer geld? Nee, om meer geld uh, heeft hij niet gevraagd. Uh, hij uh, gaf eigenlijk twee doelen aan. Uh, dat is in de euro blijven en meer tijd krijgen om de bezuinigingen door te voeren. Dus twee jaar langer dan nu is gepland. Uh, je moet natuurlijk bedenken dat Samaras onder enorme druk staat. Hij moet een nieuw bezuinigingspakket uitvoeren. Hij heeft een deel van de bevolking in ieder geval tegen zich. En eerder heeft hij ook gewaarschuwd voor sociale onrust in het land. Nou ja, dan is politieke en economische steun van Duitsland natuurlijk belangrijk uh, voor hem. We hebben gezien en gehoord van de verslagen de afgelopen wel, paar jaar van jou... Uh, dat uh, de Griekse bevolking Angela Merkel niet bepaald als een vriendin ziet. Als je kijkt naar de dag van vandaag, is, uh, is dat veranderd, dat gevoel? Nee, dat denk ik niet. Als je, je zag uh, op die demonstratie heel veel slogans en heel veel spandoeken uh, met, met termen zoals uh, nee tegen de nazi's en uh, er waren ook weer foto's van Merkel die vergeleken werd met Hitler. Nou zijn dat natuurlijk extreme uitingen, maar het was wel, uh, was wel duidelijk dat uh, hier uh, heel heel veel mensen stonden die uh, Merkel zien als de grote boosdoener, als de brenger van al die harde bezuinigingsmaatregelen. Of dat nou terecht is of niet. Uh, in ieder geval uh, urenlang waren er uh, vele duizenden mensen op de been. Het was eigenlijk vrij gemoedelijk, vrij rustig. Uh, Daarna waren er wel weer wat schermutselingen. En uh, ja, ik, uh, als je, je hoort het hier, je ziet hier nog steeds een helikopter, hoor je boven mij cirkelen. Die en uh, de, de, de mensen op straat nog in de gaten houdt. Maar ook natuurlijk Merkel, die uh, inmiddels ook gesproken heeft met uh, de president. En die nu bij een bijeenkomst is van de, de Grieks-Duitse Kamer van Koophandel. En dan strekt ze. En dat is een drukke dag dan voor Angela Merkel... die dan weer zal terug gaan rapporteren aan haar collega-leiders in Europa. Want Griekenland is ook na vandaag natuurlijk het zorgenkind... van de Europese politieke leiders. Niet alleen voor de politiek, maar ook van de Europese Centrale Bank, de ECB. En daarmee dus ook van de Nederlandse bankpresident Klaas Knot. Maar of Griekenland het einde van het jaar haalt... en er meer geduld of meer geld moet komen... is niet aan de bank, maar aan de politieke leiders, vindt Knot. Dat is geheel aan uh, de onderhandelingen en de gesprekken tussen zeg maar, de debiteuren uh, en, uh, en de crediteuren. Dat is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. En ook de Europese Centrale Bank gaat geen handje toesteken door te zeggen... nou ja, wij schelden ook een deel van de schuld kwijt. Wij zullen nooit kunnen meewerken aan constructies... die het verbod uh, op monetaire financiering overtreden. En vrijwillige schuldherstructurering zien wij in het licht van monetaire financiering. En met monetaire financiering bedoelt Knot dat de Europese centrale bank niet wil en niet kan opdraaien voor de schulden die landen maken. De ECB heeft in het verleden voor tientallen miljarden euro's aan Griekse staatsschuld opgekocht en weigert daarop af te schrijven. Simpelweg omdat de statuten van de bank dat niet toelaten. Ondertussen zijn Nederlandse banken druk bezig met orde op zaken stellen en het versterken van hun buffers, want de banken zijn flink geraakt door de schuldencrisis en door de zwakke economie. Volgens bankpresident Klaas Knot staan de banken gelukkig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 Nu zijn die buffers veel hoger, maar zoals we in het OFS aangeven, er is ook nog een aantal belangrijke onzekerheden in de wereldeconomie, de Europese economie, ook de Nederlandse economie. Dan nou hebben de werkgevers, VNO-NCW, een rapport laten schrijven door KPMG, adviesorganisatie, en die constateert de stapeling van regels en belastingen die de voorbije tijd richting de bank is gegaan. Dat zet een enorme rem op de kredietverlening, op de hypotheekverstrekking. Dat schaadt de economie. Deelt u die zorg? Nou, in kwalitatieve zin uh, deel ik wel iets van de zorg. Ik vind dat er een terecht punt wordt gemaakt uh, dat je je altijd moet realiseren... dat op het moment dat er uh, veel beleidsinitiatieven zijn richting de banken... veel nieuwe regelgeving, nieuwe eisen enzovoort... dat dat vroeg of laat natuurlijk het gedrag van banken gaat beïnvloeden... en dus terecht gaat komen in de kredietverlening. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik deel niet de kwantitatieve duiding die eraan wordt gegeven. Er wordt geloof ik hier en daar over horrorscenario's enzovoort gesproken. Ik wil er toch op wijzen dat Nederland een van de weinige landen is... waar gedurende de gehele crisis de kredietverlening... maand op maand nooit negatief is geworden. Weliswaar is de kredietverlening veel lager dan hij voor de crisis was. Maar goed, misschien was hij voor de crisis ook iets te hoog. Um, we zitten nu op percentages 1, 2 procent. Graag zou ik dat hoger willen zien... Maar niettemin, er is nog steeds elke maand sprake van kredietgroei... en geen kredietkrimp. Maar de banken moeten wel alle zeilen bijzetten... Hè, om de, de kapitaalbuffers op te hogen... te voldoen aan allerlei eisen die op hen afkomen... en de economie werkt niet lekker mee... en er zijn verliezen af te schrijven op vastgoed en wat dan ook. Dat klopt. Wij doen ook een oproep aan de banken... van blijf werken aan bufferherstel. Tegelijkertijd constateren we dat die bufferherstel... eigenlijk alleen maar kan komen uit uh, winstinhouding. En ja, de winsten staan onder druk... Uh, dus dan weten we dat dit ook een, een langdurig proces uh, zal zijn. En dus een proces van uh, volhouden. Bankpresident Klaas Knot in gesprek met André Meinema. Vandaag begon in Breda het proces tegen drie leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk... Op 5 januari 2011 ontstond bij Chemiepak een grote brand. Er vielen geen doden of gewonden, maar de schade aan gebouwen en milieu was enorm. In totaal voor 70 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie houdt de directie van het bedrijf verantwoordelijk voor de brand. Pas anders volgde vandaag het proces en Paul, wie moeten er nou voor de rechter verschijnen? Nou, het gaat om drie mensen. Het gaat om drie mensen uit de leiding van het bedrijf. Zoals je net al zei, drie leidinggevende. De veiligheidscoördinator in de eerste plaats, de directeur natuurlijk ook. En een van de procesmanagers. En dat waren drie mensen die eigenlijk verantwoordelijk waren voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Uh, dus ook op die 5 januari 2011 toen het zo verschrikkelijk misging in Moerdijk. En uh, waarom staan zij nu voor de rechter? Nou, het Openbaar Ministerie vindt eigenlijk dat het ontbrak aan een veiligheidscultuur Er werd uh, niet goed aan de regels gehouden. Uh, nou ja, er, er werd gewerkt met gasbranders in de buurt van heel zwaar brandbaar materiaal. En het Openbaar Ministerie heeft ze dat zwaar aangerekend. De Miriam Mol van het Openbaar Ministerie, die vroeg ik daarnaar wat ze nou precies, uh, waar ze van worden verdacht. Wij verdenken het bedrijf dat ze allerlei veiligheidsvoorschriften uh, niet hebben nageleefd, die wel nodig zijn als je omgaat met gevaarlijke stoffen. Zo hebben ze bijvoorbeeld uh, grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen op een plek die daar helemaal niet voor ingericht is. En op diezelfde plek is ook met open vuur gewerkt. En dat heeft uiteindelijk de brand veroorzaakt. En die brand die werd veroorzaakt, zo bleek later Paul, door een medewerker. Wordt die ook nog vervolgd? Nee, en dat is eigenlijk het hele opvallende aan dit, uh, aan dit verhaal. Uh, om het even terug in de tijd. Inderdaad, een medewerker was bezig op het uh, binnenterrein van Chemiepak om daar een filter in een pomp te ontdooien. Dat deed hij met een gasbrander. Nou, dat is, lijkt natuurlijk niet zo'n slim idee als je werkt met chemicaliën en met, uh, met brand. Maar die, of en met, uh, dus met brandbare materialen. Maar die man die wordt dus niet vervolgd. Waarom? Het Openbaar Ministerie heeft hem toegezegd van nee, u wordt gehoord als getuige. En niet als verdachte. En op het moment dat je als getuige iets verklaart, dan kun je daar niet later nog voor vervolgd worden. Als je eenmaal die afspraak hebt gemaakt met een getuige, dan kun je niet daar later op terugkomen. Nou, de advocaten van de verdediging die vinden dat een hele rare gang van zaken. Ze zeggen, ja, zo'n toezegging kun je niet doen in een strafproces. Deze man heeft bekend dat hij uiteindelijk de oorzaak is geweest van de brand. Maar het Openbaar Ministerie zegt nee. Het feit dat hij een gasbrander ter hand nam en dat hij daartoe opdracht kreeg van de leiding. Dat zegt iets over de veiligheidscultuur. En dat zegt iets over het feit dat er zoveel mis was met die veiligheidscultuur bij Chemie Pak. Ja, met die kennis over die medewerker die de brand veroorzaakte uh, uh, in het achterhoofd. Zeg maar die boven de rechtszaal zweefde. Uh, was het merkbaar dan in het gedrag van de drie verdachten vandaag in de rechtszaal? Nou, dat gedrag dat was eigenlijk heel wisselend. De medewerker die met die gasbrander in de weer is geweest... die werd ook gehoord ter zitting. Dat zegt ook wel iets over het belang dat het Openbaar Ministerie hecht aan deze zaak. Want men wil zoveel mogelijk in de openbaarheid opereren... omdat dit een zaak is van nationaal belang. Ja, die drie verdachten, die, die, die zaten er allebei ja, een beetje... of alle drie een beetje rustig bij. De eerste, de procesmanager, die heeft eigenlijk de hele middag en ochtend... voor zich uit zitten kijken en heeft nergens op gereageerd. Maar dat geldt niet voor die andere twee. De veiligheidscoördinator bijvoorbeeld, die is halverwege de zitting is hij weggelopen. Die wilde het niet meer horen. Hij vond dat er gelogen werd en daar kon hij niet meer tegen. Hij werd ook boos en daarom zei hij nee, ik wil hier niet meer bij zijn. En dan was natuurlijk ook de directeur, de hoofdverantwoordelijke zou je bijna kunnen zeggen. Ja, die werd heel erg emotioneel tijdens een van de verhoren, toen die, toen die medewerker werd verhoord. En die medewerker die verklaarde eigenlijk ja, ik voel me min of meer bedreigd voelde me bedreigd door de directie, want die hebben mij, nadat ik regelmatig bij de politie werd, werd ontboden om te verklaren, werd ik opgebeld. En hij moest, zo zei hij zelf, van de directeur, en dan citeer ik, zijn smoel houden over wat er nou allemaal precies gebeurd was op die dag. En ja, de directeur die vond dat een valse beschuldiging, die werd toen ook boos, moest ook eventjes... Uh, door, zijn, uh, door zijn advocaat uh, uh, vermanen toegesproken worden. Maar goed, uh, advocaat Ronald Drent. want over die advocaat hebben we het... die verklaarde daar het volgende over. Die vond het eigenlijk wel logisch dat de directeur zo boos werd. Ja, nu merk ik dezelfde reactie een beetje bij, bij mijn cliënt... die op een gegeven moment hoort van deze man dat hij hem... Uh, min of meer gedwongen zou hebben, CQ-bedrijf zou hebben... Uh, uh, om met name zijn mond te houden. En als hij daar dan inderdaad aan deze man doorvraagt van klopt dat... dan is uiteindelijk, en dat heeft hij ook gehoord... nee, dat heb ik alleen maar gedacht, dat die telefoontje, dat telefoontje wat dan kwam... dat dat van jou was. Nou, en daar werd hij boos om, want hij zegt ook, dat heeft hij ook gehoord... en dat hij juist hem op heeft gevangen en zorg aan hem heeft besteed... iedere keer als hij weer door die politie werd uitgenodigd. En dat treft hem. De advocaat van de verdachte. Zegt Paul, dit lijkt me nou geen zaak die in een paar dagen is beklonken. Nee, dat kun je wel zeggen. Er zijn in totaal elf zittingsdagen voor uitgetrokken. Er is er nu dus van eentje achter de rug. Er resten er nog tien. Die worden uitgesmeerd over de komende maanden. En eh, tijdens, die, ja, tijdens die procesdagen zullen verschillende experts... op het gebied van regelgeving aan het woord komen. Mensen van de gemeente, oud-werknemers van ChemiePak. En dan uiteindelijk hoopt de rechter in december, net voor kerst... tot een uitspraak te komen. Paul Sanders, dank je wel. Zometeen, ze noemt vers van de pers de winnaar van de Edison Oeuvre Award. Eerst de situatie op de Nederlandse wegen. Bij de AWP vanmiddag, Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Ja, er staan nu 27 files in totaal, 90 kilometer alles bij elkaar. En niet alleen in de Randstad... Uh ontstaan files uit ongelukken, ook in de rest van het land. Bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Amersfoort-Vathorst en Nulde, Drie kilometer daar. En nog verder naar het noorden, bij Leeuwarden... op de N31 Drachten richting Leeuwarden... staat bij Leeuwarden een file van twee kilometer. Meerdere auto's op elkaar gebotst daar. En daar moet je dus ook in de rij staan. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdijk. De Edison Oeuvre Awards, zojuist uitgereikt in Paradiso. En daar hebben we Joris van der Kirchhoff naartoe gestuurd. En Joris, mag ik een tipje van de sluier oplichten? Sinds een dag of twee is dit alles. Ja. De bom, nou, dan weten we wel, hè? Ja, uh, doe maar. Doe uh, maar. En Tim, ja, doe maar. Uh, en dat waren ze net ook aan het spelen. Ze zijn aan het soundchecken hier in Paradiso, uh, doe maar. Uh, vanavond treden ze op voor World Child. En uh, later, over een paar dagen, gaan ze naar Arnhem. Gaan ze in het gelverdroom uh, spelen, een, een paar keren achter elkaar. Nou, nu hebben ze die Edison Oeuvre Award gekregen... maar in 2000 hadden ze die nog uh, geweigerd. Althans, ze wilden niet dat ze daarvoor apart moesten gaan optreden. En uh, Toen hebben ze hem dus, uh, dus niet gekregen. Maar nu, twaalf jaar later, nu ze weer aan het optreden zijn... kwam Frits Spits opeens uh, in de zaal hier in Paradiso naar voren. Uh, die stond in het, in, in, in, in, aan de donkere kant van de zaal, kwam opeens naar voren... en sprak Henny Vrienden, Jan Hendricks en uh, Ernst Jans toe. Dus ik heb hier in mijn hand... De Edison Œuvre Award voor jullie werk. Oh, wow. En je mag, er nu, je mag hem even aanraken. Maar je krijgt pas hem pas Je mag hem even tillen. Oh, ja. oh. Je mag hem even kussen. <laughs> voor jullie baanbrekende werk. Voor jullie textuele vernieuwing, voor jullie muzikale vernieuwing. Voor de groene roze orkaan. Die heeft geraast over Nederland. In de, in de jaren 80. En uh, mijn persoonlijke dankbaarheid dat jullie mijn radioprogramma zo verrekte leuk hebben gemaakt. Kijk. Ja, dat klinkt nogal snel naar heel veel publiek, maar er stonden maar 15 mensen die het wel wisten. En de mensen op het podium uh, die wisten het niet. Vanavond treden ze op. En ja, roze en groen. Er uh, staan 1, 2, er staan tien uh, dames, één meneer die staan te wachten. En u wil een kaartje, mevrouw. En het is er niet. Nee, ze zeggen dat het totaal uitverkocht is. Maar als je echt het doemer bent, blijf gewoon staan. <lacht> Volhouden, houden. Die hard. <lacht> ik was uh, net bij de uitreiking van de Edison Oeuvreprijs. Die hebben zij gekregen. Dat is natuurlijk niet meer dan terecht volgens, uh, volgens u. Ja. <lacht> ja, en veel meer dan dat, denk ik. Ik uh, doe maar eens ja, of je nou de band leuk zou vinden of niet. Dus het is kwalitatief zo'n hoogstaande u, nou, u begrijpt het wel. Gewoon een ja. hele goede band. Weet je wat heel oneerlijk is op mijn hoofd? Heb ik nu nog wat geluid van, uh, van een paar minuten geleden. Ja. Alles wat er is, kan mij iemand helpen. Zijn ze nu aan het zingen? Ja. Dat hoor ik alleen. En de luisteraars, u niet. Ja. ja, dat is wel heel erg, hè. Maar... <laughs> het geeft niks. Ik heb goede hoop. En uh, ik, ik ben hartstikke blij dat ze dit voor War Child doen. En uh, dat Doe Maar toch ook nog uh, alternatief is gebleven. En dat vind ik ook een hele mooie kant aan doen. Maar. Dus. Wat is het alternatieve dan? Uh, nou, dat je niet alleen voor commercieel gaat, maar dat je ook nog idealen hebt. En uh, ja, dat zit toch vaak in een alternatieve hoek. En dat vind ik een hele mooie kans van, doe maar. Belle Lane, vindt u die mooi? Ja, zo klinkt het nou, wel. Ernst, Zij vinden het oh, er mooi. Volgens mij. Ernst is mooi. Ernst vindt er mooi. <laughs> Ernst is ook mooi, toch? Ja, ja ze hebben allemaal wat. Maar. Oh, uh... je vond die andere mooi. Uh, nou, <laughs> die is getrouwd volgens mij, helaas. Maar. Uh... Ja, niet voor de eerste keer. Nee. <laughs> dus er is nog hoop. Maar goed, bellen leren. Bellen Nee, Heel mooi nummer. Ik bedoel. Uh... Gewoon eigenlijk alle nummers, bijna alle nummers van Doe maar. Misschien wel alle nummers zijn gewoon, zitten zo goed in elkaar en met zoveel passie. Gewoon een ontzettend goede band. Oeh, en dan gaat het Het begin met Oeh, hè? Dat bel Ja, ja. Oeh, bel ja. Ik weet niet of het uh, in deze tijd nog kan zo'n nummer, maar het is wel een heel eerlijk nummer. En uh, ik vind Doe maar wel heel direct. Dat vind ik heel erg mooi. Dus. Nee, heel mooi.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 El Helene, een van de vele, vele hits van, uh, van de vier iconen uit de nederpop. De oudere heerder heren zijn het inmiddels en zojuist door meneer Spits overvallen met de Edison Oeuvre Award. Gert Himstra. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey, dit zijn volgens mij van die dagen dat je je klok geleid kunt stellen met het weer. Want gisteren verschilt amper van vandaag en vandaag verschilt volgens mij amper van morgen. Ja, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. En dat, uh, dat komt ook omdat het ja, vrij rustig weer is. Er verandert maar weinig. Uh, we zitten vlakbij een uh, hoge drukgebied. Morgen ligt het centrum uh, boven ons hoofd zo'n beetje. Uh, het is maar een klein hoge drukgebied overigens. Dus we zitten een beetje tussen wat grotere weersystemen in. Maar goed, het maakt niet uit. Het is, uh, het is prima weer. Want het kleintje zorgt wel voor koude nachten. Ja, dat klopt. Uh, dat, omdat de lucht dan eigenlijk vooral s'nachts tot stilstand komt. Kan het, uh, ja, kan het flink afkoelen. En dat heeft het afgelopen nacht gedaan. Het is weer uh, op een paar plaatsen dicht bij het vriespunt geweest. Uh, komende nacht kan het ook weer gebeuren. Ik denk dat dat uh, vooral in het uh, zuiden van het land het koudst wordt. Daar is de minste bewolking. En uh, nou, dan hebben we morgen weer een dag die, die ja, lijkt op die van vandaag. De zon zal schijnen, maar er zullen ook wel wat wolkenvelden overdrijven. Dus helemaal zonnig zal het niet zijn. Um, en temperaturen zitten ook op een beetje hetzelfde niveau. Zo'n zo beetje 13 graden. En dat kleine frontje, dat wordt wanneer word weggeblazen op vrijdag of zo? Ja, dat gebeurt vrijdag. Dan komt er, een, uh, dan komt er vanaf de Atlantische Oceaan een regengebied onze kant op. Dat gebeurt overigens vrijdagochtend al. Ik denk dat het vrijdagmiddag alweer zal gaan opklaren. Maar dan krijgen we wel heel ander weer. Met wind die uit het westen tot zuidwesten waait. En uh, ja, dan wordt het weer duidelijk wisselvalliger. In het weekend. Gerrit Hiemstraat, dankjewel. De ruimtevaart is gered, althans voorlopig. De geplande bezuiniging van 30 miljoen euro op het Nederlandse ruimtevaartprogramma gaat niet door, zo werd vandaag bekend. You're looking at a view of the, uh, Soyuz Net als in heel veel andere sectoren moest er ook in de ruimtevaart bezuinigd worden. Astronaut André Kuipers maakte zich er vorige maand nog erg bezorgd over. Ik ben van mening dat je niet moet bezuinigen op je eigen toekomst. Want dan zit je over een tijdje in de problemen omdat wij niet vooruit zijn gegaan en uh, niet meer in de vaart en vol kunnen zitten. Omdat onze eigen technologieën, uh, zeg maar. Uh, op de rem gezet worden. Touchdown. Maar goed nieuws vandaag. Het kabinet heeft laten weten dat er de komende drie jaar 68 miljoen euro extra beschikbaar is voor de ruimtevaart. De Expedition 31 crew, Alek Kononenko, Dan Pettit, André Kuipers. Hier op de universiteit in Delft zijn de studenten luchtvaart en ruimtevaarttechniek erg blij. Ja, wel behoorlijk blij. Ja, ik denk dat ik wel. Uh... Opgelucht ben ook in zekere zin van het woord. Want de ruimtevaart in Nederland hangt toch behoorlijk af van de subsidie van de overheid? Het is, denk ik, belangrijk dat er zo'n subsidie beschikbaar is om een aantal projecten, studentenprojecten, afstudeerstage's, PhD mogelijk te maken in de ruimtevaart. Maakt u je zorgen? Ja, toch gewoon een klein beetje, ja. Ja, hoezo? Ja, de ruimtevaart in Nederland, ja, we hebben toch een, een kleine sector die misschien wel breekbaar is als de overheid dan denk ik er zomaar de, de stop eruit trekt. Ja, Dan kan het een, een, een klap uh, ondervinden die het misschien de komende 10, 20 jaar niet meer kan uh, bovenkomen. Het is een verstandig besluit, denk ik. Jacco Hoekstra van de Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Ik heb nog wel wat zorgen omtrent de manier waarop het wordt geformuleerd. Dat het een, een tijdelijk terugdraaien van de bezuiniging is. En als je het als je, zeg maar, glas is halfvol en half leeg... En als je zegt halfleeg, zou je kunnen zeggen dat de bezuiniging is uitgesteld. Maar goed, we zullen maar zien tegen die tijd hoe dat, uh, hoe dat er dan bij staat. Volgens de decaan van de opleiding is het belangrijk dat Nederland laat zien dat er juist nu geïnvesteerd wordt in Ruimtevaart. Wij hebben eigenlijk meer profijt op dit moment van het ruimtevaartprogramma in Europa dan dat wij zelf bijdragen. En dat betekent dat je toch altijd een beetje onder druk staat. Als je dan ook nog eens zegt dat je, dat je verder gaat bezuinigen, dan sta je er heel slecht voor je. Ja. Maar dat gaat nu gelukkig niet door, dus ik ben daar heel blij mee. En hoe het verder gaat met het budget voor ruimtereizen na 2015, dat mag straks het nieuwe kabinet bepalen. Een bijdrage van Martijn van der Zander. Blijf luisteren naar het NWS Radio 1 Journaal. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ja, gooi er een kwartje in en Johnny roept wel wat. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik zat met vrienden in het café, horen op de radio of op televisie... dat er een, uh, feestje, een leuk feestje gaande was in Haren. En uh, ja. op zijn Grunnings zeiden ze van oh, de orde gewoon weer... In. Luister en kijk mee op radio1.nl. Laat hem Dat woord hoort bij scrabble op woordvelden, maar niet op sportvelden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.